droomde dat hij uit de heuvels kwam en afdaalde naar de rivier. Het begon te schemeren. Aan de oever stonden wat mensen. Het was heel stil. Niemand sprak. Uit de grijze verte kwam een roeiboot langzaam dichterbij. Er zat één man in. In de stilte hoorde hij al van heel ver het piepen van de riemen in de dollen. De man meerde af. En terwijl hij, zittend met één riem, de boot in de stroom op zijn plaats hield, Stapten ze de een na de ander aan boord. Niemand zei iets. De man duwde af, draaide zijn boot met de voorsteven naar de stroom, boog ver naar voren en trok de riemen naar zich toe. Zodra ze de landtong voorbij waren, kwam het water in lange rillen op hen af. Omdat de boot tot de boorden in het water lag, was hij een ogenblik bang dat ze zouden omslaan. De rivier was breed, in het schemerdonker waren de oevers al niet meer te zien. Hij zag een hoge rug water op hen afkomen, gitzwart tegen het grijs van het water om hen heen en tegen de donkerwordende hemel. Toen de muur van water niet dichterbij kwam, begreep hij dat het een stroomversnelling was. Aan de andere oever lag een kleine stad. De lichten van de straatlantaarns kwamen langzaam dichterbij en in het halfdonker kregen de huizen langs de kade geleidelijk contouren. Het was een verwilderd parkje. Oude tramwagens rangeerden over een dubbel spoor voor ze langs het park terugreden naar het station. Er stond een kiosk, er was een kleine kermis, en overal liepen mensen, als in de negentiende eeuw. Hij stapte aan wal en liep in de menigte langzaam in de richting van het centrum, op zoek naar een verblijf voor de nacht. Om zich heen zag hij alleen vriendelijke, vrolijke gezichten. Niemand let op hem. Niemand kende hem. Dat gaf me geluksgevoel. En daarmee werd hij wakker. Haar Ad. Ben je beter? Ja. Zoiets. Wat heb je nou eigenlijk gehad? Moe ogen. En warm. Meer niet. Dat lijkt me wel genoeg, vind je niet? Vind je dat normaal soms? Ik weet niet wat normaal is. Oh, nee. Heb jij dat nou nooit? Dat als je de hele dag op bureau geweest bent, dat je dan s'avonds te moe bent om nog naar de televisie te kijken? Wij hebben geen televisie. Oh nee. Misschien is dat ook maar beter. Maar als ik de hele dag op het bureau gezet heb, ben ik s'avonds ook moe. Zie je wel. Het ligt aan het bureau. Wat mankeert er dan aan het bureau? De hele dag mensen om mij. Misschien dat ik daar niet tegen kan. Dat is vermoeiend, ja. Kun jij hier eigenlijk werken als wij in de kamer zijn? Moeilijk. Maar dat heb ik nooit gekund. Ook niet toen ik nog alleen met Beerta zat. En als je nou een commentaar moet schrijven of een boek moet recenseren? Dat doe ik thuis. En dan voor je vijftigste met een hartinfarct naar het ziekenhuis zeker? <laughs> Zo gauw krijg je geen hartinfarct? Nou, maar ik heb het er niet voor over. Je hoeft het ook niet. <kluisteren> nee. nee. nee. Hé, hey Ad. Ik zag je niet. Ben je weer beter? <laughs> Zo'n beetje... Ik maakte me al zorgen. Hoeft niet, hoor. Maar loop nu niet weer te hard van stapel, want dan heb je het zo weer. Nee, hoor. Ik zal oppassen. Als je dat dan ook maar doet. <kijf> Jij hebt toen verteld, dat toen je hier voor het eerst kwam met Balk, dat hier toen allemaal kleine kamertjes waren. Zou u die niet kunnen laten herstellen? En Beerta dan? Die komt dan in een donkere gang te zitten. Tina naar Jan? Dat kan niet. Als je liever ziet dat wij eronder doorgaan. Dat is natuurlijk onzin. Bovendien vind ik dat wij ons niet kunnen afsluiten, zolang we niet weten wat we met dit vak willen. Nou, het was maar een idee. We zouden natuurlijk wel kunnen instellen dat ieder van ons een dag of twee halve dagen thuis mag werken. Misschien zou dat al wat zijn. Zo, ik hoor dat je weer beter bent. Van wie heb je dat gehoord? Van Slofstra natuurlijk. Hebben die staalpilletjes nog genomen? Ja, maar die helpen niet. Want ik heb het nog eens nagelezen en het is vast bloedarmoede wat jij hebt. Dacht je? Maar ik kwam ook vragen of jullie niet een paar platen van Jetties voor me hebben voor in de bibliotheek. Goedemiddag. Müller, alsjeblieft. Dag, meneer Buiten. Dag, professor. Dag, uit. Kan ik hier mijn brood opeten? Ga zitten. Weer melk? Dat wil ik wel. Van het praten heb ik een droge mond gekregen. Is Anton er niet? Anton is een Middelburg. Ik ga beneden even een glas voor je. Hebt u misschien een glas... voor meneer man. Is een kopje ook goed? Ik heb net afgewassen. Dat kan me niet schelen. Het is een kopje. Nou, dan vroeg me juist af... hoe lang wij elkaar nu eigenlijk kennen. Lang? Sinds je sollicitatie? Ja. Ik weet nog dat ik dat heel gek voelde, Dat ik bij Beerta moest komen... Dat was nog in dat oude gebouw van jullie. En dat bij dat gesprek een ondergeschikte aanwezig was. En dat was jij. Ja. <laughs> dat was ik. Zo zie je hoe eigenaardig het kan lopen. <coughs> hoe was je college? Dat was heel aardig. Het zijn over het algemeen aardige kinderen. Of jonge mensen moet ik eigenlijk zeggen. Hoeveel heb je er nou nog over van de twaalf? Zeven. Maar dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Nou, dat lijkt me ook wel. Ik heb dat artikeltje van je in jullie mededelingenblaadje gelezen. Er stonden een paar aardige opmerkingen. Ik heb die nog genoteerd voor mijn colleges. Over die verschillen als je de grens bent gepasseerd. Bijvoorbeeld, ja. Of geloof ik daar nu juist niets van? Dat ligt heel anders. De overgang is geleidelijker. Dat ook, ja, maar ook meer in het algemeen. Eigenlijk zou je in een brede strook aan weerszijden van de grens een uitgebreid statistisch onderzoek moeten doen om precies het karakter van zo'n grens vast te stellen. Ach, wel, nee! Dat is toch absoluut niet interessant? Wat wou je daar nou mee aantonen? Dat er een grens is? Dat, dat weten we wel. Het karakter van zo'n grens. Ja, en wat wou je daar nou mee bewijzen? Als ik squeak, zie, je, dan vraag ik me af wat het voor de mensen betekent. En Niet of het 50 kilometer verder ook nog voorkomt, dat interesseert me nou absoluut niets. Ik zeg wel eens tegen Lies, hè, Lies dat is mevrouw, ik heb eigenlijk het mooiste vlak wat er is, ik hoef alleen maar te kijken... Dan is er zo ontzettend veel wat je opvalt. Daar heb ik geen statistisch onderzoek bij nodig. Liever niet zeg. Ik heb wel wat anders te doen. Wat vind je van de Atlas? Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen wat Anton daarin ziet: de verspilling van tijd en intellect. <lacht> Laat de commissie dat niet horen. Ad wil van deze kamer weer aparte kamertjes maken, zoals het vroeger was. Ik ben daar niet voor, maar ik wil graag weten hoe jullie daarover denkt. Waarom wil je dat? Omdat ik s'avonds moe ben. Moe. Ben jij dan niet moe, s'avonds? Ik niet. Ik geloof dat ik wel begrijp wat Ab bedoelt. Ik ben s'avonds ook vaak moe. Ja, maar jij hebt slechte ogen, dan zou ik ook moe zijn. En jij zit alleen... Dus jij kan er niet eens over oordelen. <laughs> Daar heb jij weer gelijk in. En als je nou de hele dag bezoekers hebt gehad, ben je dan ook niet moe? Nee hoor, ik zou niet weten waarom. Nou, ik ben s'avonds moe. Ik kan nog net een uurtje televisie kijken, en dan is het afgelopen. Dat kan ik heel goed begrijpen van Ad. Wat doe jij s'avonds dan? Een beetje timmer, een beetje lezen televisie, als er wat is dan. Want er is niet zoveel. En om half twaalf eten we vaak nog een stukje kaas... Heh, gek gezin. Dan ben jij blijkbaar een gezond mens. En weet je waar dat aan ligt? Dat jij geen vlees eet. Daar word je moe van. Dat vegetarisme is de pest voor een mens. Neem dat maar van mij aan. Als je iedere dag een goed stuk vlees had, dan was je om de donder niet moe. Behalve dat je daar weer kanker van krijgt. Weet ik niks van. Dan zal ik eens wat artikelen voor jou meenemen, dan kan je eens lezen hoe gezond dat is. Ja, <laughs> uit die vegetarische krantjes zeker. Dat zegt me niks. Die zijn overal tegen. Ik weet ook niet of je daar wel gelijk in hebt. Dat ligt er helemaal aan hoe het vlees behandeld is. Nee, ook als het goed behandeld is, zoals jij dat noemt. Ik bedoel dat niet denigrerend. Ik heb veel respect voor mensen die voor een vegetarische levenswijze kiezen. Zullen we terugkeren naar ons uitgangspunt? Alsjeblieft. Ik kan dat wel volgen. Als je de hele dag tussen andere mensen zit, dan ontspan je niet. Je werkt in een heel ander ritme dan wanneer je alleen bent en je wordt voortdurend afgeleid. Ik vind het ook vermoeiend. Maar als we hier drie kamertjes maken, dan komt Beerta op de gang te zitten. In het donker. En dat kan niet. En je bent je verradertafel kwijt. Ja, ook. Bovendien vind ik dat we ons in dit stadium niet kunnen isoleren. We zijn bezig met de opbouw van een kaartsysteem. We weten absoluut niet wat we met dit vak aan moeten. Zolang we niet onderling uitwisselbaar zijn en precies weten wat onze richting is kunnen we ons zo'n isolement niet veroorloven. Als er een probleem is, moeten we dat meteen kunnen bespreken. Helemaal eens. En als dat nu ten koste van onze gezondheid gaat? Daar geloof ik niet in. Op een bank zitten ze ook met z'n allen in één ruimte. Je moet niet vragen hoe hoog het ziekteverzuim daar is. Maar dit is toch zeker geen bank. Je moet dus aan iemand vragen die op een bank werkt. Die mogen niet eens naar het toilet als ze nodig moeten. Mijn vader werkt op een bank. Nou, dan zal die je nog wel wat anders kunnen vertellen. Maar... Als we allemaal één dag of twee halve dagen per week thuis werkten. Zou dat een oplossing zijn? Ik wil het wel proberen. Jij wilt het wel proberen. Bart? Betekent dat dan dat je van ons verwacht dat wij thuis aan een publicatie werken? Zolang je er geen behoefte aan hebt, hoef je van mij niet te publiceren. Dan wil ik er nog wel eens over denken. Goed. Jan? Voor mij hoeft het niet hoor. Jullie mogen wat mij betreft naar huis. Maar Jan Boerakken blijft. Er moet toch ook iemand zijn om de bezoekers te ontvangen? Had jij die declaraties van Imboerak eigenlijk wel eens gecontroleerd? Hier, 220 gulden voor 21 viesjes. 10 gulden per viesje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 of zo, 24, 5, 6, 7, 7, 8, 20. Zijn ze dat allemaal? Ja. Op die declaratie die Jan mij heeft laten tekenen stond 20 uur. Ik zou hem maar eens naar vragen. <kliek> Meneer Koning? Ja? Er is iets wat ik u nog niet verteld heb. Hm? Ik heb een dochtertje. Mevrouw Veldhoven zei dat ik u dat moest vertellen. Het was vervelend voor u. Ja. Kan ik er nu weer gaan? Ja, natuurlijk.